Obama beloofde in zijn verkiezingscampagne dat huishoudens met een inkomen boven de 250.000 dollar meer belasting zouden gaan betalen. Het huis van afgevaardigden moet nog over het deelakkoord stemmen en de uitslag daar is onzeker. De republikeinen in het huis zijn niet bij het akkoord betrokken en ze torpedeerden een eerder akkoord dat hun leider Boehner met Obama had gesloten. Het deelakkoord komt sowieso te laat om de deadline van 1 januari nog te halen, maar de dreigende belastingverhogingen en bezuinigingen kunnen nog worden afgewend. Er zijn vannacht geen grote incidenten geweest met geweld tegen hulpverleners, zegt de stichting Hulp voor Hulpverleners. Die stichting had mensen opgeroepen beelden van geweld tegen hulpverleners op te sturen, maar de stichting heeft niets ontvangen. Mensen kunnen nog tot zondag materiaal sturen aan de stichting. Verschillende politiekorpsen melden dat er door de regen weinig mensen op straat waren en dat het mede daardoor rustig bleef. Er waren vannacht wel wat kleinere incidenten. In Rotterdam werd daarbij de ME ingezet en in Apeldoorn werd een brandweerman in zijn rug getraft. In het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 23 mensen binnengebracht met oogletsel door vuurwerk. Het ziekenhuis vreest dat de helft van hen blijvende schade heeft opgelopen. Voor zover nu bekend hebben in heel het land zeker 70 mensen oogletsel opgelopen. De komende dagen wordt duidelijk of dat aantal nog stijgt. Volgens het oogziekenhuis zijn de meeste slachtoffers mannen. Opvallend weinig kinderen liepen oogletsel op. Vermoedelijk hadden veel kinderen een beschermende vuurwerkbril op, maar volwassenen niet, zegt het ziekenhuis. In de Amerikaanse staat Maryland kunnen homostellen vanaf vandaag trouwen. Maryland is de meest zuidelijke staat in de VS waar het homohuwelijk is ingevoerd. Even na middernacht werden meteen de eerste huwelijken gesloten. In het gemeentehuis van Baltimore trouwden zeven koppels van hetzelfde geslacht. Ook in andere plaatsen in Maryland werden huwelijken tussen homo's en lesbiennes gesloten. Ze werden bejubeld, ook door mensen die oud en nieuw aan het vieren waren.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 Een hele goede morgen. u wordt wakker in het jaar 2013. Het is dinsdag 1 januari en de restanten van het vuurwerk worden nog opgeruimd. Maar Scheveningen maken zich op, maakt zich alweer op voor de volgende traditie, de nieuwjaarsduik. We maken de balans op van onze economische tocht door Nederland. Afgelegd aan de hand van het monopoliespel. We hebben ook de einduitslag. De grote vraag is natuurlijk wie wint er, Rick, Berts of Bank André? Maar we beginnen met het ongeluk in Friesland in Raard.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 En uh, wij gaan ervan uit dat uh, mevrouw ook die snelheid heeft gereden. Onder de 17 gewonden is één kind. Een aantal slachtoffers is zwaar gewond en hebben onder meer ernstige botbreuken. Het ongeluk had voor de dorpsbewoners een grote impact. Een groot deel van het dorp stond uh, bij de vreugde vreugdevuur of was daar naartoe onderweg. Dus heel veel, men, heel veel mensen hebben het ongeluk zien gebeuren of in ieder geval de ravage daarna. Uh, het dorpshuis is onmiddellijk open gegaan. Wij hebben slachtofferhulpen uh, geregeld. Want uh, ja, het hele dorp was helemaal van elkaar. Burgemeester Maga Waanders was ook snel op de plaats van het ongeluk. Op een gegeven moment uh, zag ik, want ik kon het vanuit mijn raam uh, zien... dat er toch wel heel veel blauwe lichten uh, waren. Uh, en toen dacht ik van nou, hier is echt iets, uh, iets, iets mis. Dus ik ben naartoe gelopen...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 om een plek te hebben waar we bij elkaar kunnen komen. En dus het dorpshuis het is om 12 uur weer open. Het is een besloten bijeenkomst voor de dorpsbewoners. Burgemeester Marga Waanders, die zelf dus ook in Raad woont... en vanuit haar raam het ongeluk kon zien gebeuren. Het is acht minuten over negen. Het is het klusje van 1 januari, het opruimen van de rotzooi. In Scheveningen gebeurt dat ook. En onze verslaggever Hendrik Willem Hofs heeft ook een bezem gepakt en is erbij. Hij staat vooral in de rook en de regen. De rook van de smeulende puinhopen van het vreugdevuur in Scheveningen. Er wordt opgeruimd door een shovel, twee shovels en grote vrachtwagens die hier af en aan rijden. En daar wordt dan die smeulende puinhopen, een mengeling van zand, de overblijfselen van pellets, van de duizenden pellets die hier hebben gelegen. En het rookt ook nog een beetje, dus het is een mooi gezicht. Um, de omstandigheden zijn, zijn iets minder uh, mooi. Uh, meneer Revis, u bent de wethouder in, uh, uh, in Den Haag, stadsbeheer. Nou, in ieder geval, uh, u komt even inspecteren of het allemaal goed gaat. Ja, er zijn op dit moment uh, meer dan 50 mensen van ons de straat op om alles schoon te maken. Dus ik uh, kom graag even kijken of het uh, goed gaat en zijn hart onder de riem steken. Ja, want dit is zo'n georganiseerd vreugdevuur. Zijn er veel vuurtjes geweest, want Den Haag heeft wel die traditie, hè? Ja, die traditie is heel levendig. We hebben vijf grote georganiseerde vuren. Maar ook elders in de stad zijn we vanochtend gaan kijken, om zes uur vanochtend. En we hebben op meer dan tachtig plaatsen ook andere vuren gezien die opgeruimd moeten worden. En daar gaan we nu onmiddellijk mee aan de slag. Was er veel schade? De schade valt mee, het is rustig gebleven. Maar er moet wel flink gepoetst worden om alles aan de kant te krijgen. En te zorgen dat in ieder geval de rijwegen weer vrij zijn, zodat straks het verkeer weer over de straten kan. Want wat is nou het effect van zo'n georganiseerd vuur? Dat mensen minder vuurwerk afsteken? Nee, ik denk niet dat ze minder vuurwerk afsteken, maar ze maken wel minder rotzooi en uh, minder vuurtjes. Dus uh, er komen veel mensen op af, dus het werkt heel goed. Ja. Uh, dit wordt nu uh, opgeruimd, maar in de stad bent u denk ik nog wel even bezig, hè? We proberen rond het middaguur de hele stad weer uh, vrij te hebben van alle rotzooi van de, uh, de vuren. Er wordt nu met uh, 25 veegploegen gewerkt. Er gaat iets van uh, 800 uh, kuub aan uh, afval uh, in uh, vrachtwagens de stad uit... Uh, dus er wordt heel hard gewerkt en rond het middaguur is Den Haag weer uh, vrij voor alle verkeer. Hier lagen heel wat pallets. Uh, wie had nou de hoogste, Duindorp of Scheveningen? Uh, gisteravond heeft Duindorp uh, net gewonnen met uh, 12.000 uh, pallets. Dus uh, gefeliciteerd Duindorpers, het was een mooi vuur. Oké, okay, nou straks weer het uh, volgende evenement. Hè. De nieuwjaarsduik, hier iets uh, verderop in Scheveningen. Het, het regent nog, het is niet echt lekker weer om nou aan een uh, duik te denken. Maar uh, trekt u de zwembroek aan? Ik sla deze keer over, maar het is niet zo koud als vorig jaar... dus ik denk dat nog heel veel mensen het gaan proberen. Oké, okay, en daar komt dan iets minder rommel van, Bert. En die spetters, dat zijn de regenspetters. Baby Get Higher, de doorbraak in 2006 van Van Velsen. You gotta flow like a river in the same way mee te zingen met Baby Ker van Velsen. Hij was vannacht trouwens ook nog in de weer. Ik kwam er in ieder geval tegen op een van de televisiestations. Straks maken we de balans op van de tiendaagse Veldtocht. Het monopoliespel. En files, ze zijn er nog niet. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Bert van Sloten. 2013, het is begonnen. Maar Trendwatchers, die weten al wat er dit jaar gaat gebeuren. Op deze 1 januari van het nieuwe jaar... kijkt Trendwatcher en oprichter van Trendwatcher of the Year Award... Andrea Wiegman, met ons naar het nieuwe jaar. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat wordt de belangrijkste verandering in 2013? Nou, ik denk voor de meeste mensen is, wordt het gewoon duidelijk... dat we echt niet meer teruggaan naar die wereld van uh, voor 2012. Wat nog heel lang is, ja, dachten we van... het komt alweer terug, het gaat alweer net zo worden. Nee, het gaat toch echt wel anders en worden. Wat, en wat was die wereld van voor 2012? Nou, toch wel de grote economie, um, grote bedrijven, massaproductie... Uh, massacommunicatie. Uh, ja, je ziet dat al een tijd gebeuren dat er inderdaad veel meer... Ja, kleinere stromingen, kleinere uh, bedrijven groot aan het worden zijn. Ja, en dat wat... mensen zelf uh, producten maken, zelf informatie opladen. Meer dus, uh, ik zit opeens te denken aan zo'n 3D-print. en Meer dat soort uh, ja. gedachten. En, en, en dat gaan we er ook concreet van merken. Ja, ja ook echt power to the people. Je, je ziet het eigenlijk online, zie je dat al gebeuren. Met uh, nou ja, toch wel een Facebook. Waar mensen allemaal zelf hun informatie opladen en zelf... Aan hun, uh, ja, aan hun vrienden en kennissen laten zien wat ze belangrijk nieuws vinden. Eigenlijk worden wij volstrekt overbodig als ik je zo hoor als uh, journalisten. Nou, nah, nee hoor. Ik denk dat het nog wel. Maar ik denk wel dat er kleinere groepen gaan luisteren. En dat er dus veel meer... Uh, ja, ja, we noemen dat wel kleinschaligheid. Maar al die kleinschaligheid bij elkaar is toch wel weer heel groot, hoor. Ja, want daar moeten ook weer verbanden tussen worden aangebracht. Um, Vraagt dat ook of uh, krijgen we ook andere politici bijvoorbeeld? wel, Ook die veel slimmer met, ja, met die power to the people om kunnen gaan. Dus kijk, we zijn natuurlijk een democratie gewend. Maar de democratie is nu, uh, ja ik kies op iemand en ik wacht eigenlijk vier jaar wat hij gaat doen. En dan heb ik daarna of kritiek of ik vind het goed. En uh, het zal veel meer gewoon uh, een continu proces worden. Ja, yeah. Nou kan ik me herinneren dat in 1966, ja, je wordt wat ouder, uh, er ook een politieke partij was die dit soort uh, beelden erop nahield. Maar dat is ook nog niet gerealiseerd. Nee, maar dat klopt, dat is wel leuk dat je dat zegt, hè? want die jaren 60, 70, die, zijn, die lijken ergens wel op nu. Dus toch in groepen, uh, ja, dingen doen die power to the people. Alleen op een gegeven moment, ja, dat is toen toch weer omgeslagen in een individualisme in de jaren 80, 90. I want, it all, I want it now, zong een bekende popgroep. He? Precies. Nou ja, en dan, en dan... Het is natuurlijk allemaal wel altijd afwachten, zet dat door, ja of nee. Maar het grote verschil met de jaren zestig en nu is, is dat technologie veel verder is. Ja. Wat baseert u die voorspelling eigenlijk op? Ja, eigenlijk met heel veel mensen praten. Met, met mensen in de technische wereld. Wat kan er nu allemaal? Met wetenschappers. Ook met kunstenaars. Waarom willen we het anders? Want die zijn, hebben natuurlijk een, hele goede, een, een heel goed gevoel voor waarom iets anders moet. Kunstenaars zijn meestal te vroeg. Met iets, met iets aanduiden. En, um, dus, dus met heel veel mensen praten. Dus het is een heel maatschap, ja, maatschappijbreed onderzoek waar je mee bezig bent. Ja, maar ook met, met ondernemers. Absoluut. Want die, die moeten daarop inspelen of die, die zien dat ook vroeger dan, ja, dan wij gewone stervelingen? Ja, ja. er zijn altijd ondernemers die heel vroeg op dingen inzetten En dan kunnen ze spelen en die kunnen dan bijna nog niet eens onder woorden brengen waarom ze iets doen. Maar ze doen het wel. En dan hebben ze het toch vaak goed gezien. Net. Dus er bestaat wel iets als een gut feeling. Ja, nou ja, het gut feeling zegt ook van het gebeurt niet in Europa. Maar het gebeurt bijvoorbeeld vooral in, in Azië, China ja. en in de landen om het wat breder te trekken. Ja. Zuid-Amerika en Midden-Amerika komt daar nu bij, Colombia. Uh, het zijn allemaal hele interessante regio's. Maar heel veel winst nog te halen is... met het opengooien van die systemen en meer mensen erbij te betrekken. En kunnen wij eigenlijk ons voordeel doen met... Uh, zo, zoals u dat nu uh, zit te vertellen, van, nou, zo gaat dat ongeveer eruit zien. Kun je daar als gewoon mens uh, daar ook je voordeel mee doen? Ja, absoluut. De wereld breekt toch ergens open... We kunnen natuurlijk alles lezen wat er... nou ja, right now overal in de wereld gebeurt. En dat is natuurlijk wel, wel interessant. En ik denk dat handel naar, naar het buitenland gaat ook stukken makkelijker... dankzij internet, dus... Uh, export is, is een stuk makkelijker geworden. Dus uh, ja, de, de grenzen breken open. In dat toezicht leven we echt niet meer alleen maar in Nederland. Maar nou ja. we hebben eigenlijk een hele wereld. Het, tot, uh... de, de andere kant van het verhaal is... Van, aan de ene kant heb je die grenzen die over, uh, openbreken... en aan de andere kant heb je mensen die zich steeds verder trekken... eigenlijk op de eigen terp. Absoluut, maar dat is ook... En, en ik geloof ook niet dat, dat, dat, dat het, het is het een of het ander. In sommige mensen zit het ook wel allebei. Het ene moment reis je de hele wereld over... en het andere moment trek je je weer terug in je kleine wereldje. Dus dat heb je natuurlijk ook wel nodig... Het wordt een fascinerend jaar, ik hoor Ja, het al. En, ja en wat ook nog heel leuk, de ja? wetenschap, er komt zo ongelooflijk veel kennis boven water. Dus we zijn ook allemaal bezig met de kosmos. En je ziet dat ook, nou, je ziet dat ook al in die mode, allemaal van die prins. Met, met, met nou ja, we gaan naar Mars. En, uh, en mensen worden heel nog nieuwsgieriger dan we al zijn. Ja, en we zijn een stuk nieuwsgieriger, ontzettend nieuwsgierig. Mevrouw Wiegman, ik, uh, ik dank u wel uh, voor dit nieuwsgierige gesprek, zal ik maar zeggen. Oké, okay, nou, fijne dag. Goed jaar. jaar. Oké, okay, zelfs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 Het spel is afgelopen. Het was een 1 Het waren. Ja, Bert, het was een genoegen. Het waren een aantal dolle dwaze uh, dagen. Ik ga in ieder geval de banken uh, bedanken. Met tegenzin. Maar <laughs> nee hoor, André. Dat heb je goed gedaan. Maar misschien is het tijd ook. Um, Louis Dekker is uh, ook uh, hier op nieuwjaarsochtend naar de studio gekomen. Misschien is het goed om even te kijken of we een soort balans kunnen opmaken. En dan niet zozeer van, um, van het spel maar uh, van eigenlijk de stand van het land. Uh, Louis, want jij bent op reis gegaan. Er ben je van alles tegengekomen, van postbode tot draaiorgelman. Ja, zeven steden, als we ons dorp, jouw dorp, even vergeten. Maar je gaat over het, uh, over het bord heen. Je komt vanzelf in Arnhem, Haarlem, Utrecht, Groningen, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam. Ik ben overal geweest. Ik heb van iedere stad in één straat een reportage gemaakt. En die waren erg verschillend, maar er zaten ook bepaalde parallellen in. Welke overeenkomsten heb je bijvoorbeeld gezien? Nou, er zijn uh, plekken die heel erg op elkaar lijken in de zin van... je hebt een blokker en een hema en een kruidvat en ja, ga zo maar zo door. Soms elke stad in Nederland wel uh, Ja, heeft, hoe ja. heet dat ook alweer? De verblokkerisering of zoiets? <lacht> ja, zoiets, ja. Uh, wat ik zelf heel leuk vond is dat er één straat waar ik ben geweest... Uh, erg uitsprong waar ze die verblokkerisering... ik weet niet eens of het een echt woord is, maar bij deze de poging... Uh, daar willen ze wat aan doen. Uh, ze hebben de strijd niet helemaal gewonnen. Arnhem, Steenstraat, daar heb ik het over. Daar is één kruidvat. En, dat en voor het. de rest, ja, toen heb ik ook gevraagd... Van, goh, dan is eigenlijk dus de missie... kruidvat moet ook nog weg. Maar dat willen ze dan weer niet. Want die winkel zorgt wel weer voor de loop. En ja. voor omzet uiteindelijk. Indirecte omzet. Maar buitengewoon een leuke straat met een filatelist. Een wijnkoper. Je zou kunnen zeggen een slijterij. Nee, ja. hier, daar heet het dan een wijnkoper. En... Talloze, Geen wijnverkoper, uh, maar een koper. Een koper, maar, maar ik vrees wel dat hij het vooral uh, van verkoop. de verkoop moet hebben. hoor. En, ja. en was het daar um, die straat waar ze het spel zelf niet verkochten? Ja, dat was wel een bijzonder geval. Als je de, de Steenstraat uh, inloopt, dan zie je eerst boven je hangen van die sfeerverlichting. Waarvan ik dacht, het is december, dat zal wel voor een maand zijn. Maar dat hangen ze daar dus het hele jaar op, zodat het een beetje... Een beetje ouderwets, een beetje nostalgisch. Hè? Van, die, van die lampjes. En daar staat dan, geloof ik als ik me goed herinner... Welkom in de Steenstraat. En de eerste winkel aan de rechterkant is dan een speelgoedwinkel. Een spellenspeciaalzaak. En uh, ja... <tied> daar hebben ze geen monopolie. <laughs> ja, je moet er goed naar zoeken. <laughs> en dan <tied> hebben ze er een heleboel. Maar dan is het een Star Wars edition en weet ik veel wat ik allemaal heb oh, gezien. Ja. Maar vooral geen Steenstraat. Want het tragische is, al die nieuwe edities van het bordspel... daar is Arnhem, CQ de Steenstraat... Allang weggevaagd. Oh, jeetje. En dat steekt ze wel een beetje. Ze wilden ook bij de entree van de Steenstraat... Wilden ze een soort projectie maken. Die straat is namelijk helemaal opgeknapt. En ze wilden een projectie maken van het bordspel. Ergens op een gevel. Ja. Maar het mocht, niet. <laughs> het mocht niet. En Louis, uh, bij die uh, rondreis door het, uh, door het land, uh, ben je daar ook veelvuldig de crisis uh, tegengekomen? Want dat was de aanleiding eigenlijk om het te gaan spelen, om een soort uh, ja, economische balans te kunnen opmaken. Jazeker. En soms moet je dan een beetje doorvragen. De mevrouw met de platenzaak op het spui, die zegt eerst: van, ach, gaat best goed. Nee, ik heb niet zoveel last. En twee minuten later zegt ze: ja, vroeger uh, liepen mensen dan. Naar de balie met 20 cd's in hun handen. En die kochten ze alle 20. En nu hebben ze de 20 in hun handen. En gaan de 18 weer terug de bakken in. Dat soort kleine voorbeeldjes. De bakker in de Leidse straat. Die daar tien jaar geleden nog wel zat. En die nu alleen nog maar op het damrak zit. Zegt ook: Ja, die straat is me te duur geworden. Ik kon niet genoeg broodjes verkopen. om het daar overeind te houden. En het publiek is veranderd. En de omgeving is veranderd. Dus dat soort voorbeelden. kom je steeds tegen. Ik vind zelf het beeld van mijn tocht door de zeven steden, de beveiliger van Hofpoort 20... het oude Shell-gebouw, 24 verdiepingen hoog, 19 verdiepingen leeg... 5 verdiepingen verhuurd, één beveiliger met een receptie... zo groot als de hele NOS-vloer hier, echt mega. En die man die zit daar in zijn up, want het gebouw moet bewaakt worden... en de telefoon moet opgenomen worden en de intercom, et cetera. En ik vraag me zo af, hoe ziet dat er over een jaar uit... Komen daar meer huurders of staan ze over een jaar helemaal leeg? Stemt het je nou een beetje weemoedig als ik je zo hoor? Dan kan ik me voorstellen dat, je ook wel, dat het ook wel een soort van ja, weemoedig is... Om, om Nederland zo te zien. Ja, maar het is ook wel een hele mooie manier om het, om het land te zien. Want we hadden natuurlijk uh, een aantal vragen... heel gemakkelijk kunnen beantwoorden... door naar de gemiddelde straat van Nederland... de gemiddelde gemeente van Nederland... door naar Amersfoort of naar Woerden te gaan... en ter plekke één reportage te maken, maar door... Nu de dwang erop te zetten dat je bepaalde straten... die iedereen op wat voor manier, hetzij via een pion... hetzij uit het echte leven kent. Als je daarop focust, zie je hele, hele bijzondere dingen... waar je normaal gesproken gewoon voorbij zou lopen. Dus dat, het, het is ook wel heel erg leuk. Het zijn hele traditionele straten. En in sommige opzichten is er van die traditie... van 40, 50 jaar geleden niks meer over. Een hele, hele, hele flauwe woordgrap. Maar ik maak hem toch maar even de Ketelstraat in Arnhem... Dat zou je nu eigenlijk de Ketenstraat kunnen noemen, want dat is één pot nat. Het zijn allemaal de winkels waarvan je verwacht dat die het zijn. Maar sommige straten zijn ook heel bijzonder. En sommige straten zijn ook niet bijzonder, maar dan zijn er wel weer bepaalde bijzondere elementjes. Ook heel leuk, nog even terug bij die Steenstraat, wat ik niet wist, maar ter plekke kwam ik erachter. Die Steenstraat die is geasfalteerd geweest jarenlang. En er gingen bussen overheen. Die straat is helemaal opgeknapt en nu hebben ze de stenen, de klinkers... Teruggebracht. Nou, hoe mooi wil je het hebben? Het is hartstikke cliché. Maar het is zijn wel van die kleine, sprankelende dingetjes waarvan je denkt. Hey, gek, dat, dat het niet zo was. Asfalt in de Steenstraat, hoe kan dat nou? Een mooi experiment. Een, uh, een mooie serie uh, was het ook. Ik heb het met genoegen gedaan. Uh... Dank je wel, ook Rick, dat je meegespeeld hebt. Ja, graag gedaan Bert, vond het een ik, mooi spel. Ik vond het hartstikke leuk. Uh, André, uh, we hebben geen fles wijn, want wij begrijpen dat uh, de bank niks aan mag nemen. <laughs> maar uh, dank je wel ook voor de deelname. Met plezier. Eloi, en, en ook Jeroen, want uh, Jeroen uh, is er niet bij. Die, uh, die is ik in vond... de gevangenis, hè? <laughs> die vond Veenhuizen zo indrukwekkend. Dank jullie allemaal wel. Het NOS Radio 1 journaal Monopoliespel. Radio 1 toert door een land in crisis. André Meijnema, terug in de studio. Want uh, André, we hebben net uh, het spel wel afgesloten... maar we moesten natuurlijk nog één ding bekendmaken. Dat is de eindstand. Ik doe het met enige tegenzin, want ik heb het idee... dat de uitslag niet zo goed is. Maar uh, ga je gang. Ja, nou we zijn dus begonnen met een startkapitaal voor Rick van 75.000 euro. Van jou eh, met 50.000 eh, euro. En we hebben, ja, ik heb natuurlijk alles moeten plussen en minnen eh, het spel door. Het zijn nog niet door de accounten gecontroleerde gegevens. Dus eh, er zou hier en daar een foutje in kunnen zitten. Maar uiteindelijk dan kom je dan toch... En het verschil is zodanig significant dat eigenlijk ook niet uitmaakt. Eindbalans. Rick heeft uiteindelijk overgehouden 556.410 euro. Dat is een half miljoen. En jij bent eh, 115.890.000 euro. Dat is vier, vijf keer zo weinig. Ja, nee, dat wel. Maar het is wel eh, ruim twee keer zoveel als waarmee je begon. Oh ja, je, dus je moet dankbaarheid mag ook positief Positieve kunnen... Ja, precies. precies. Kortom, Rick heeft het spel gewonnen. Ja. Heel duidelijk. Ja. Overduidelijk zelfs. O, overduidelijk zelfs. Heeft de bank er nog iets aan overgehouden? Uh, ja, de bank die telt, uh, later ze centen. Maar uh, wij zijn er ook niet slecht uitgekomen. Goed, als u toch nog allemaal nog een keertje wilt nakijken, André, of dan. Narekenen, dan uh, natuurlijk. Of narekenen ook. Zelfs jouw berekeningen zetten we er gewoon bij. Want uh, ook André is niet onfeilbaar. Ga dan naar uh, onze site, www.nos.nl. Nou, nogmaals dank. En volgend jaar weer. Of, uh, e dit was een eenmalige exercitie. Uh, even een jaartje over nadenken. <laughs> nou, het is je gegund. André Meijdenma, einde van dat spel dus. Uh, einde van de allereerste aflevering van het NOS Radio 1 Journaal in het nieuwe jaar. Er zullen er nog vele volgen. Doen we dan zonder onze medewerkster van buitenland, Jet Mok. Want Karel Johan de Zwarte, die nemen jullie over. Ja, die gaat bij ons. Dat is een slag. opmerkelijke transfer. Dat is jammer voor ons <hijks> en dat is goed voor jullie. Kwaliteit ja, sinds. Nou zijn we er heel blij mee. Hé, hey, wat gaan jullie vandaag doen? Als ik China zeg, dan denk jij waarschijnlijk niet in eerste instantie aan aardappels... Uh, Bert, maar nee, na, onze, niet. na onze uitzending waarschijnlijk wel. Want China wil of moet de komende 30 jaar 150 miljoen ton meer voedsel produceren. En met alleen rijst gaat dat niet lukken. Dus moeten de Chinezen aan de aardappels. Rudy Rabbingen is internationaal landbouwdeskundige. En hij adviseert de <laughs> Chinese regering Sorry, over hoe ga, ze dat het beste kunnen ja, aanpakken. Ik zit te lachen, want ik zie opeens die Chinezen met die stokjes zo aardappels eten. Maar ja, goed, ga je op vast vragen uh, ja. zo. <laughs> Hoort u allemaal naar het nieuws van half tien met Jan van den Putten. Radio 1 met NOS Journaal kruimige aardappels. In de VS heeft de Senaat ingestemd met een begrotingsakkoord dat president Obama met republikeinse senatoren heeft gesloten. 88 senatoren, 89 senatoren stemden voor en 8 tegen. Volgens het akkoord gaan huishoudens met een inkomen boven de 450.000 dollar meer belasting betalen. En het Huis van Afgevaardigden stemt later over die deal. Er zijn vannacht geen grote incidenten geweest met geweld tegen hulpverleners, zegt de stichting Hulp voor Hulpverleners. Die stichting had mensen opgeroepen beelden van geweld op te sturen, maar tot nu toe zijn er geen beelden binnengekomen. In het oogziekenhuis in Rotterdam zijn vannacht 23 mensen binnengebracht met oogletsel door vuurwerk. Het ziekenhuis vreest dat de helft van hen blijvende schade heeft opgelopen. Volgens het oogziekenhuis zijn de meeste slachtoffers mannen opvallend weinig kinderen liepen oogletsel op. En homostellen in de staat Maryland kunnen vanaf vandaag uh, trouwen. Even na middernacht werden meteen de eerste huwelijken gesloten. En in de VS is het homohuwelijk nu in negen staten wettelijk erkend. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen Nederland. Carl-Johan de Zwart. Goedemorgen en een heel gelukkig nieuwjaar. Op de eerste dag van dit nieuwe jaar kijken wij naar China. Het land van de rijst gaat aan de aardappel. De komende 30 jaar gaat China om zijn bevolking te kunnen voeden... 150 miljoen ton meer voedsel produceren. De communistische partij heeft besloten dat de helft daarvan... zal bestaan uit aardappelen. Rudy Rabbingen, emeritus hoogleraar in Wageningen... en internationaal landbouwdeskundige... heeft het de Chinezen persoonlijk aangeraden. U kunt ons volgen op Twitter, hashtag GML Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt via de mail... goedemorgennederland.nl. Het is bijna twee minuten over half tien. Dit is de Karo met Goedemorgen Nederland. Ja, goedemorgen meneer Rabbingen, welkom. Uh, het komende uur gaan wij over uh, nou ja, onder andere aardappelen praten. Uh, hoe heeft de Chinees zijn aardappel het liefst? Het uh, grappige is: ik denk dat uh, aardappelen worden gegeten als frietjes of als uh, gekookte aardappelen. Het merendeel van de aardappelen wordt ge, uh, omgezet via het zetmeel naar ja. pasta's. Dus dat kun je dan ook met de stokjes eten, waar net ook over gesproken werd. Collega van Sloten, ja. ja. ja. Ze eten het als pasta en dan toch nog gewoon met stokjes wel. Dat kan ook met stokjes, maar ook daar gaan ze veel meer aan met bestek eten. Ja, en dan verder uh, integreren ze dat gewoon in traditionele Chinese recepten. Dat kan, heel goed. Ja. Ja. Um, hoe heeft u dus zover gekregen, die Chinezen... dat ze dan uh, gaan overschakelen op uh, de, uh, de, de kweek van aardappelen? Nou, het probleem is dat uh, men signaleerde uh, een jaar of tien, uh, vijftien geleden... dat men uh, maar 8% van het cultuurareaal van de wereld heeft... en 20% van de wereldbevolking. Ja. Dat betekent dat je dus uh, heel hoge producties moet realiseren... om uh, de bevolking te voeden die ook een veel rijker dieet gaat eten. En als je een veel rijker dieet gaat eten... heb je dus heel veel meer voedsel nodig... Nou is het zo dat je uh, het merendeel van het voedsel... dat is uh, granen, rijst, tarwe maïs... is nog steeds 70 tot 80 procent van de voedselvoorziening van de wereld. Ja. Aardappelen uh, is, maar een, uh, is wel het vierde of vijfde gewas. Maar het is, uh, Waarom uh, is dat eigenlijk? Want die aardappel is uh, eigenlijk makkelijker te produceren. Nou, dus het, is, het grote voordeel van aardappelen is dat... Uh, Hij is voedzamer? Het is voedzamer, maar het belangrijkste eigenlijk is dat uh, op het moment dat je aardappelen oogst... dan heb je van de totale biomassa, hè, zeg 100 kilogram biomassa die je dan oogt... Mm -hmm. is 0,8, dat is dus 80 van de 100 kilogram, dat is aardappel. Bij granen is dat veel minder, is het maximaal 55. En waarom? Omdat granen, dat weet u, die staan op stokjes... Ja, en die stokjes moeten. Dat is stevigheid. Ja. Aardappelen liggen in de grond. En dat heeft dus tot gevolg dat er veel meer biomassa naar die aardappel kan... in plaats van naar de granen. Dus je hebt per hoeveelheid uh, oppervlak heb je uh, relatief meer uh, voedsel... wat je kunt uh, consumeren. En dat is het voordeel van de aardappel. Een tweede voordeel is dat uh, uh, bij granen moet je de hele productie afmaken. Anders heb je geen graan. Bij aardappelen kun je ook voortdien uh, oogsten. Een derde groot voordeel is... Uh, dat uh, voor een kilogram rijst heb je ongeveer, uh, omdat het een moerasplantje is... zo'n 2.000 tot 5.000 kilogram water nodig. En ja. het is heel arbeidsintensief? En, uh, uh, ja, aardappelen ook, maar uh, het is ongeveer even arbeidsintensief. Het aantal ja. uren per hectare. Bij de traditionele rijstteel was het zo'n 400 uur. Maar bij de gemechaniseerde rijst is het in de orde van grootte van uh, 30 tot 40 uur per hectare. En dat is ook de orde van grootte bij aardappelen. Ja. Uh, aardappelen kun je dus ook voortijdig oogsten. Dat is ook een groot voordeel. En dat heeft dus dat gevolg dat je veel minder kwetsbaar bent. En dat maakt allemaal dat je dus veel meer productie... op dat geringere areaal realiseert. Wat noodzakelijk is om de bevolking van China te voeden. Dat werd onderkend. Ja. We hebben er veel over gesproken. Ik heb in de tijd ook heel veel daarover gesproken... met uh, degene die... Uh, bepalend waren. Ja, Hoe bent u daar eigenlijk zo terechtgekomen in dit, in dit hele aardappelverhaal in China? Nou, Het is eigenlijk heel opvallend. Uh, ik ben landbouwkundige en wij hebben altijd heel veel aan rijstonderzoek uh, gedaan, aan ja. rijsteelt. En op een goed moment ben ik voorzitter geworden van het uh, Internationaal Rijstonderzoeksinstituut. Uh, het instituut in de Filipijnen waar ook eigenlijk alle rassen zijn ontwikkeld die van grote betekenis zijn geweest voor de Groene Revolutie... waardoor de miljarden mensen die erbij zijn gekomen de vorige eeuw... goed en beter gevoed konden worden dan daarvoor. Ja. Dus wij zijn er in de afgelopen eeuw in geslaagd... om de wereldvoedselproductie te verzevenvoudigen... terwijl de wereldbevolking is verzesvoudigd. Dat is vooral het gevolg van meer productie per eenheid van oppervlak. En dat is dus, omdat ik zei al... Granen, rijst, tarwe, maïs, mede, eigenlijk alles bepalend zijn voor de voedselvoorziening. Dan moesten we ervoor zorgen dat er dus meer werd geproduceerd. En dat kon door dus meer biomassa, maar ook vooral ook een hoger. Nu dwalen we al een beetje af de algemene verklaring. Ik ben wel benieuwd hoe u in China terecht bent gekomen. Nou dat was dus heel eenvoudig. Ik had dus Ik ben toen voorzitter geworden van het Internationaal Rijstinstituut. En heb toen ook ervoor gezorgd dat de vicevoorzitter van het Volkscongres, deel werd van het bestuur. Toen spraken we vaak over de voedselsituatie in China... en kwamen we tot de conclusie dat het onmogelijk was... om die uh, termijn zeker te stellen met de traditionele uh, diëten met uh, rijst. En toen hebben we gezegd, ja, je moet veel meer inzetten op aardappelen. Ja. En dat is dus toen eigenlijk al uh, midden negentig jaren besloten... toen er vrijwel nog geen uh, aardappel werden gegeten. Dat is inmiddels is dat gegroeid uh, over de afgelopen... Tien jaar is dat gegroeid naar ongeveer een productie... van uh, een, uh, 60 tot 80 miljoen ton aardappelen uh, in, uh, in China... op ongeveer een 5 miljoen hectare, om de gedachte te bepalen. Dat ja. is tweemaal het Nederlandse cultuurareaal. Ja, nou lijkt, uh, u lijkt mij een bescheiden man. Maar u heeft nogal wat voor elkaar gekregen, zeg nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet de enige. Er zijn heel velen die dat geadviseerd hebben. Maar het voordeel was dat uh, de vicevoorzitter van het Valkongres ook leider was van de Academie van, van ja. Wetenschappen. Ja, en dat klinkte en, enorm met die man. Ja, en die had dus heel veel invloed. Ja. En dat had dus tot geval dat er de, de gezegd is, nou daar moeten we op inzetten. Dus toen is ook de aardappel expertise op alle plekken van de wereld is, uh, ingehuurd om dat uh, mogelijk te maken. Het Internationale Instituut voor Aardappelonderzoek in Peru heeft ook een vestiging in China. En de Nederlandse kennis is ook op grote schaal uh, benut. Ja. Om nog even terug te gaan naar dat bescheiden, u bent wel een man van invloed in China dus. Nou ja, ik denk het, ja. Nou, dat weet u, toch? Ja. Ja. ja. Hoe groot is die invloed? Dat weet ik niet, want uh, ik weet alleen dat wij adviseren. We zijn dus nu ook, uh, omdat ik voorzitter ben van het internationaal uh, uh, advieslichaam. voor de Academie van Wetenschappen. Uh, voor op het gebied van, uh, van voedselvoorziening en landbouw. Ja. Uh, zijn we natuurlijk ook uh, betrokken bij alle investeringen die moeten plaatsvinden. En we zijn ook betrokken uh, bij uh, het uh, opzetten uh, van proefstations. maar ook de veranderingen die ze voltrekken. Op dit moment is er natuurlijk nog steeds sprake van een. Uh, uh, vrij veel kleine boeren. En die zijn heel sterk uh, snel zich aan het ontwikkelen. Ja. En wat je dus ook ziet is dat er dus behoefte is aan een veel sterkere coöperatieve inslag. Grotere bedrijven? De coöperatie, samenwerking tussen boeren... Die dat, dan klinkt, gezanderd... dat klinkt een beetje uh, uh, communistisch misschien? Nou, dat die is ook, het juist uh, niet. Ik zie die kolgozen uit. Nee, nee, uit, uh, de ja, de dat landen, is nou juist het opvallende. Het, geen kolgozen. Kolgozen, dat zijn totalitaire systemen. Mm -hmm. Hier ga je dus dat je de boeren wel de eigen verantwoordelijkheid laag, uh, laat... en dan ga, gaat samenwerken. Nederland heeft op dat gebied een enorme traditie. Onze hele agribusiness, die nog steeds bekend staat als de tweede exporteur van de wereld is helemaal gefundeerd op het coöperatief denken... en ja. coöperatief uh, functioneren. Ja, is dat iets waar de uh, Chinese overheid op zit te wachten? Of van die grote machtige bedrijven? Nou, het gaat niet om de grote machtige bedrijven. Het gaat om uh, het, uh, het kunnen functioneren op markten... waar ook ja. marktmacht moet, worden zijn, uh, moet ontstaan... en waarbij ook het concurrentie wordt worden uh, versterkt. En dat kan doordat je dus samenwerkt... en die grote uh, aantallen boeren samenwerken... het aantal boeren zal verminderen... maar men zal veel meer gezamenlijk gaan functioneren in coöperaties... waar ze ook zelf de leiding hebben en de eigen verantwoordelijkheid hebben. Zoals wij dat in onze eigen coöperatieve ondernemingen kennen. Hè. Dus mm -hmm. onze melkindustrie, eh, Friesland, Campina... is nog steeds een coöperatieve onderneming. Onze aardappelzetmeelindustrie is een coöperatieve onderneming. De suikerindustrie, maar ook de bloemen. Hè. Dat gebeurt allemaal ja. in coöperatief verband. De eigen verantwoordelijkheid rust bij de ondernemer... maar ze functioneren gezamenlijk, waardoor ze ook meer eh, markt... Macht kunnen ontwikkelen ja. en hun concurrentievermogen kunnen versterken. Heeft u wel eens van dichtbij gezien hoe een Chinese boer is overgeschakeld van rijst op aardappelen? Ja, ja zeker. Dat uh, heb ik daar wel gezien in hoe uh, En hoe? Wat gebeurde er met zijn landbouw? Er is veel man. begeleiding bij nodig. Ja. En, uh, omdat uh, en, uh, in Mansoorije, dus uh, dat is daar uh, in, uh, in Oost-China, daar zijn grote landbouwkundige ontwikkelingen geweest, waarmee ook meteen ook ingezet is niet alleen op, uh, op maïs en uh, soja. Uh, en heel veel veevoer, maar vooral ook op uh, aardappelen. Want ik kan me voorstellen dat het voor zo'n boer... die heeft eeuwenlang, althans zijn familie, heeft eeuwenlang rijst verbouwd... Ja. Nou, dan moet hij opeens aardappelen gaan verbouwen. Dat, dat is nogal wat, of niet? Jawel, maar de, de ondernemerszin is groot. En op het moment dat er een beloning een op zit. Ja, maar dat China dat... is toch ook wel een, een land van tradities. En, en, Jazeker, en, en dingen ja. die vooral nooit veranderen, eeuwenlang. Nou ja, maar dat is dus heel. Om maar even de kern van Confucius erbij te halen. Ja, maar toch verandert er ook heel, daar ook heel veel. En dat zien we dus natuurlijk ook in Nederland, hebben we ook gezien. Dat vrij snel, kijk naar de, uh, we hebben ook eeuwenlang hebben wij, of eeuwenlang, maar toch een heel groot aantal jaren... hebben wij een vast dieet gehad. Kijk eens wat de afgelopen tientallen Aardigende jaren... Aardappelende vlees en groenten namelijk, ja. dat aten wij hier. Ja. ja, en nu eten ze allemaal... Iedereen eet pizza, of, uh, of uh, pasta, of, pasta ja. of noem maar op, of rijst. En dat is dus ja. een veel breder. dieet. Het is toch dat mensen dan uh, eeuwenlang hetzelfde eten... en opeens heel makkelijk kunnen schakelen ook ja. naar een heel ander ja. dieet. Ja. ja, dat is ja. heel opvallend. Dus is cultureel is natuurlijk een bijzonder interessant verschijnsel. Ja. De Chinese minister van Landbouw vraagt u om advies regelmatig. Wat is het laatste advies dat u hem heeft gegeven? Nou, het ging vooral ook om uh, de ontwikkelingen van de proefstations... en waar die neergezet zouden moeten worden in, uh, in China. En ja. dat, er is dus, uh, op grote schaal is men nu bezig om de voordelingsdienst te verbeteren... en uh, proefstations in verschillende regio's neer te zetten. En dus te regionaliseren en het minder centraal regelen... dat vergt een uh, enorme netwerk en infrastructuur. Het gaat ja. natuurlijk om... Tientallen. Maar dan regionaliseren, niet. dat is uw advies eigenlijk? Ja, ja maar daar dan ook verantwoordelijkheid bij die En tegelijkertijd ook goede afrekenmechanismen. Ja. En daar wordt ook meteen naar geluisterd en dat wordt dan ook meteen ingezet. Nou in nee, zo, zo, werkt dat nee? Zo, zo werkt dat gelukkig niet. over. Nee. hoe wel gaat ook... dat dan? Want dan heeft u de nou, wordt... minister van Landbouw aan de telefoon. En nou, nou, we discussiëren daarover. Rudy? Ja. Ja. Ja. ja, we praten daarover. en Wat zou je doen? Ja. En zo gaat dat dan. Ja. Praat u in het Engels dan? In het Engels, ja. ja. Komt u ja. vaak in China? Nou, niet zo heel vaak. Vroeger wel. Nu, wat, nu maar één of twee keer per jaar. Ja. U bent een beetje op afstand, een soort adviseur, ja, in de rol. Ja, is, het ja, echt. Ja. Ja, is het leuk om, uh, om in China te komen, vindt u? Ik vind het heel leuk, ja. Wat, vind wat, het, wat vindt u precies leuk? Ja, kijk, ik vind de ijver, ik vind de, uh, de interesse, het, de, de levendigheid, maar ook de wijsheid, dat spreekt mij wel aan. Ja. Gaat u weer binnenkort of niet? Ik ga in juni, ga ik. Ja. Ja. Dus niet, niet heel erg binnenkort. Hè. En wat gaat u dan doen? In juni hebben wij een, een bijeenkomst van de International Advisory Board, waar ook de, Wat is dat? de, de advieslichaam van de Chinese academie, ja. daar zit ook de president van het Land Grant University System van de Verenigde Staten in en de president van de Academie van Wetenschappen van, van Rusland. En uh, uh, ook uh, de uh, voorzitter van het Instituut Nationale Plurisciënse Agricole van, uh, van Frankrijk. En daar ben ik voorzitter van. En wij gaan dus nu praten, in feite, over hun omschakeling van het, uh, uh, het helemaal door kleine boeren bepaalde. Maar mm -hmm. toch het meer op ondernemingszin gerustende systeem. Waarbij je dus wel de eigen verantwoordelijkheid laat bij de boeren. Maar, dat ze dus maar die, die onder een groot koepel. Uh, een gezamenlijk groot werk waar ze samen verantwoordelijkheid voor dragen. Ja. Want je ziet dus daar. Uh, die arbeidsproductiviteit groeit. Dus je ziet dus dat het met steeds minder boeren steeds meer geproduceerd kan worden. Ja, en dat is de bedoeling, natuurlijk. En, en daar gaat, gaat het naartoe. Daar gaat het naartoe. Om ja. die 150 miljoen. Uh, ja, extra daar gaat ton het naartoe. Dus gaan meer produceren met minder mensen en toch op een zodanige wijze dat het milieu niet wordt belast.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 Dat is een specie einde van Turing Breaks. Come and go was dat. Het is kwart voor tien U luistert naar de KRO op Radio 1. Naar Goedemorgen Nederland. En uh, wij praten dit uur over aardappelen en China. En dat doe ik met Rudy Rabbingen, hoogleraar voedselzekerheid... aan de Universiteit Wageningen. En hij is in China geen onbekende man. Want hij kwam met het idee om massaal aardappelen te laten verbouwen... in het land van de rijst. En meneer Rabbingen, en, en, en ze vinden het lekker, die aardappel, of niet? Ja, ze vinden het zeker lekker. En uh, ook al omdat het heel goed past bij hun uh, traditionele dieet, omdat men het uh, vaak in pasta eet. Ja. Hè? En, ja. uh, niet alleen eten ze ook de aardappel gewoon? Zoals ook goed. Met, Ja, met, ja, gekookte ja, aardappelen ja misschien wat, wat raar, maar... maar. Gekookte aardappelen eten ze ook. Ja, ja. en. Uh, uh, en frieten zijn in opkomst. Er zijn natuurlijk nog heel weinig McDonald's en Kentucky Fried Chicken's in, de in ja, China. Ja. Maar dat is wel sterk groeiende. En ja. dat heeft dan ook dat geval dat bedrijven zoals McCain en al die andere bedrijven enorm investeren in China. Om te kijken op welke wijze je daar dus ook meer gebruik kunt maken van de behoefte om dat type diëten ook zich eigen te maken. Ja, er ligt natuurlijk een gigantische markt. Enorm gehouden, ja, markt, Een, enorm een win, win situatie. En ja. is dat ook een beetje uh, nou ja, het idee waarmee u daar zaken doet... of adviseert, laat ik het zo zeggen? Nou ja, het punt was, was vooral gericht om het uh, garanderen van de voedselzekerheid. Uh, ja. En de voedselzekerheid wordt, uh, uh, is in de waagschaal gesteld. Maar weer... heb je dan als uh, um, hoogleraar voedselzekerheid... ook een beetje dat zakenleven in je achterhoofd eigenlijk? Ja, natuurlijk. Dat belang? Ja, en uh, ik had ook gehoopt en verwacht... dat uh, heel veel van onze potaardappelen naar... Uh, China zouden gaan. Ja. Nederland is verreweg de grootste podaardappelproducent van de wereld. En uh, ons materiaal is uitstekend. Maar de Chinezen willen met de eigen rassen werken. Ze hebben zo'n 300 rassen. Wij mogen daar zelf niet uh, uh, nee. onze aardappelen verkopen. Nee, en dat is jammer, want uh, het is wel zo dat... Uh, dat heeft u nog niet voor elkaar gekregen. En dat moeten we nu voor elkaar krijgen. Hoe gaat u dat doen? Nou, we moeten proberen duidelijk te maken dat het niet alleen de kennis en ervaring is. Uh -huh. Waar ze trouwens ook wel voor, bereid zijn voor te betalen. Dat is op zich mooi. Maar dat het ook goed is om te kijken op welke wijze de samenwerking... bijvoorbeeld met een uh, uh, corporatie van uh, pootaardappelproducenten in Nederland... HZPC in Friesland, uh, hoe ze daar ook samenwerken. Maar dat de dus Chinezen uh, onze pootaardappel niet willen... is dat de bescherming van hun eigen markt? Dat is een de bescherming eigenlijk. U adviseert of u heeft veel contact met de, de vicevoorzitter van uh, uh, het volkscongres hè? Ja. in China... Nou kan ik me voorstellen dat zo'n man niet in één keer uh, uh, op uw advies afgaat. Dus daar moet een soort van band ontstaan... voordat hij u geloofwaardig vindt, überhaupt. Ja, je moet natuurlijk... hoe, hoe gaat zoiets? Hoe, hoe ontwikkel je zo'n relatie? Nou, dat zijn de, vooral de informele contacten die van belang zijn. Toen hij voor, uh, lid werd van het bestuur van het uh, reisinstituut op de Filipijnen... Ja. dan hadden wij uh, uh, twee keer per jaar of drie keer per jaar vergaderingen. En één of twee keer per jaar nemen we dan ook de partners mee. Dat heeft dan tot gevolg dat je dus ook gezamenlijk gaat eten. En dan ontstaat er op de een of andere manier toch een soort vertrouwensrelatie die meer is dan alleen. Uh, het uh, het ja, ja. In ontvangst nemen van kennis en inzichten. Ja, want dan, je hebt het dan ook bij zo'n heb Je hebt het over meer dan aardappelen, Je hebt het over toch? de kinderen. Je hebt het over ja, hun, de, de, hoe, hoe je opgroeit. Ja. Beide hadden. En dat klikte gewoon of Dat niet? klikte. Beide hadden in Amerika gestudeerd. Uh, dus die kenden ook de westerse stijl. Maar die hadden dan ook hun bedenkingen bijvoorbeeld. bij de ontwikkelingen die zich in Rusland voordeden. Ja. En zeiden, ja, daar moet een alternatief voor gevormd worden. Want dat is zeer schadelijk. Als we dus in één keer zo toegroeien naar uh, dat uh, de. De, de meest uh, uh, afschuwelijke uh, uh, kapitalistische systeem... zoals je dat ook versneld in Rusland zag ontstaan. Wat uh, ja. tot veel sociale onrust zou kunnen leiden... als dat in China ook ging gebeuren. Dus ze hebben daar enigszins op geanticipeerd. Dat hebben ze niet helemaal kunnen voorkomen. Mm -hmm. Maar men was zich bewust dat het van belang is... om in een samenleving een zekere gelijkmatigheid te handhaven. Ja, en het ook geleidelijk te doen en, geleidelijk te doen. en niet in één klap. Nee, want dan gaat het echt helemaal kapot. Toch is er uh, over één klap gesproken een moment geweest dat u heeft gedacht: uh, Weet je wat, die Chinezen moeten aan de aardappelen. Dat is eigenlijk is dat de sleutel. Nou ja, kijk, het had te maken met het feit dat je dus ziet dat met een klein areaal je toch zo groot. Ja, dat landen... is de verklaring. Maar wat was het moment dat u uh, dacht: Die reis dat schiet niet op, het is, het is te duur. Het is, nee, nee, maar het het dat is gewoon een beetje zelf. Maar het komt natuurlijk voort uit het feit dat je weet dat de aardappelen meer te bieden hebben. Ja, ja. Maar dat weten we toch al, ook al eeuwen, of niet? Nou ja, dat weten we nog uh, op heel veel plekken in de wereld, nog maar op beperkte mate. Want nog steeds is het zo dat 60% van de wereldbevolking uh, volgens hun voedselvoorziening mm -hmm. volledig afhankelijk is van rijst. Ja. Was de, communistische partij, uh, de Chinese Communistische Partij eigenlijk meteen overtuigd van, u, van uw plan? Die waren er niet overtuigd, nee. Gewoon niet? Nee, dat moest dus ook... Dat, dat heeft niet meer meneer... Ja, ja de maar de dan, men natuurlijk met heel veel uh, anderen. Uh, men verdiept zich overal uh, enorm in. Men oriënteert zich heel breed. En uh, gaat ook hier en daar het woord te luisteren leggen. Maar ze, ze waren niet overtuigd. Maar ze zijn wel de uh, wel gevoelig aan eigenlijk. Ja, precies. Ja. Ja, ja, dat is ook wel merkwaardig. Want als je, als je geen interesse hebt, dan denk je... Nou, dan ga ik er ook geen moeite in steken. Nee, toch? nee, maar toch wel. Ja, je, nou, dat is toch wel gezaghebbend wat daar gebeurt. En ja. we hebben ook wel vertrouwen in die uh, persoon. Ja. Ja. Is het trouwens de bedoeling dat China ook aardappelen gaat exporteren op een gegeven moment? Nou, ik denk dat nou, in de nabije omgeving wellicht wel, maar dat denk ik niet. Want het merendeel van het voedsel in de wereld wordt uh, lokaal en regionaal geproduceerd en geconsumeerd. Eigenlijk wordt alleen vooral veel veevoer en hele dure actie, uh, gewassen, of uh, producten worden geëxporteerd uh, ge uh, ge en over de wereld vervoerd, maar van rijst bijvoorbeeld, ja. uh, 650 miljoen ton wordt er in de wereld geproduceerd en geconsumeerd. Mm -hmm. Maar de wereldmarkt is maar 40 miljoen ton. Dus maar een heel klein deel wat via de wereldmarkt gaat. Ja, dus Made in China gaan wij niet zien. Uh, op op onze de aardappel wereld. denk ik niet, ja, misschien rassen. Ja. Ja. Um, die communistische partij, dat vind ik toch ook fascinerend, want u heeft daar veel contact mee. Wat, wat, is, dat, wat is dat voor, <lacht> club is een beetje raar gezegd misschien, maar wat, wat is uw indruk daarvan? Ja, ik heb idee Hoe is het om daarmee te praten, om daarmee te verkeren, aan tafel te zitten? Nou, dat, dat is op, alles, op alle allerplezierigst eh, om eh, daar eh, activiteiten mee te maken. Omdat men eh, toch eh, een zekere eh, respect eh, toont voor ja. dat wat je te bieden hebt. En eh, ook eh, op allerlei manieren dat ook eh, laat merken. Klopt het beeld dat wij hier hebben van, van Chinezen? Ja, ik weet niet wat het beeld is van Chinezen. Nou, misschien wat moeilijk toegankelijk, formeel, keurig wel. Nou, dan denk ik dat dat niet klopt. Nee, op het moment dat je bijvoorbeeld in Azië kijkt... dan zie je dat de Chinezen betrekkelijk open zijn... en ook heel gemakkelijk toegankelijk zijn. En daarin eigenlijk ook verschillen van de Japanners. Namelijk? Omdat dat wel een hele gesloten atmosfeer is. En ook een veel hiërarchischer. En ik vind ze vrolijker vaak. Ja. En uh, ook veel opener. Nou, ja. nou, bent u vrij positief over dit hele verhaal? Uh, over ont het ga dat gaat gewoon gebeuren, die aardappelen. Hè? U bent daar vrij optimistisch over, volgens mij. Wat moet, wat moet China veranderen op dit moment? Want wat gaat er eigenlijk nog helemaal niet goed met die aardappelen? Nou, kijk, het tempo waarin de veranderingen zich voltrekken. Nou, maar groot... dat moet geleidelijk. Dat hadden we ja, net. Uh... Ja, dat, dat, dat, dat gaat goed. Ja. Men, uh, altijd de doelen die men zich gesteld heeft, haalt men uh, zonder meer. Maar mm -hmm. waar het, uh, het, het euvel is natuurlijk toch: die uh, slag die je moet maken, uh, op de boeren, het aantal boeren wat uh, gaat verminderen, omdat je, zoals elders in de wereld ook zich voltrokken heeft, dat het steeds minder een agrarische samenleving wordt. Ja. Ja, dus je zult zien dat er dus steeds minder mensen uh, in, het, uh, in het landbouw actief zullen zijn. En waar gaan die dan de kost verdienen? Nou, Die gaan dus in de industriële activiteiten of in de diensten. Zoals dat ook elders in de wereld. Kijk, ja. op, uh, in, in, in Nederland is maar uh, 2 tot 5 procent... al naar je erbij rekent op de toeleverende industrie... is werkzaam in de landbouw. Desondanks is het nog steeds een hele productieve activiteit. En ook heel belangrijk voor Nederland... In China is nog steeds een, een, een meer dan de helft van de beroepsbevolking werkzaam in de landbouw. Ja. Dus, dus dat, die veranderingen gaan zich voltrekken. Zoals dat ook overal in de wereld zich aan, aan het voordoen is. Alleen wil je dat geleidelijk laten verlopen, niet schoksgewijs. Want dat heeft tot gevolg dat er sociale onrust en sociale problemen gaan ontstaan. Met name op het platteland. Maar is, is dat een illusie of is dat ook echt haalbaar? Want dus zo'n proces kan toch bijna niet anders dan zonder schokken? En dus ook. Nou, met er lustig. zullen wel wat schokken, maar je kunt het wel iets. Eh, zijn die al geweest eigenlijk of niet? Ja, nou, ja zeker. Ja. Wat, en, wat zijn de grootste onderwerpen? Nou ja, we hebben op natuurlijk toe... de culturele revolutie gehad. Dat was natuurlijk dramatisch. Ja, nee, ik, ik bedoel, in het hele omschakelingsproces naar de aardappel. Ja, natuurlijk zijn er ook daar uh, ja. uh, veranderingen. Maar is daar uh, een voorbeeld van? Niet direct een voorbeeld. Ik weet wel dat uh, uh, het vaak als activiteit bedreven wordt... door boeren die daar uh, toe zijn opgeleid. Ja. En die nou vaak al wat grotere bedrijven hebben. Ja. Maar er is ook verzet, kan ik me voorstellen. Ja, dat, dat, dat er zijn een... natuurlijk ook boeren die het helemaal niet zien zitten... om aardappelen te verbouwen. Ongetwijfeld, maar dat valt eigenlijk wel mee. Ja, en hoe wordt daarmee omgegaan? Of hoe... Nou, Die worden begeleid, die worden opgeleid, die worden uh, in feite uh, gesteund. En daarom is die voorlichtingsdienst, waar ik eerder over sprak... Ja. van grote betekenis dat dat gedecentraliseerd wordt. En daar zetten ze op in. Een vroegere promovendus van mij was verantwoordelijk voor uh, die voorlichtingsdienst. Is inmiddels werkzaam gegaan worden bij de, de Verenigde Naties, bij de FAO. En uh, probeert de Chinese belangen daar te uh, verdedigen. Ja. Nou gaan die Chinezen, dat is de bedoeling. Uh, er wordt 150 miljoen ton extra de komende 30 jaar moeten geproduceerd worden... om iedereen uh, uh, te eten te geven. Uh, leidt zo'n omschakeling van rijst naar aardappelen... wat toch vrij massaal gaat gebeuren, zou je kunnen zeggen... leidt dat ook niet uh, tot gezondheidsproblemen eigenlijk? Nee, in tegendeel. Nee? Nee. Ik denk even aan obesitas. U begon zelf over friet. Ja, nou ja, dat is het punt. In heel veel arme landen zie je dat daar obesitas ontstaat... Ja. omdat het dieet te ongebalanceerd is. En dat er te veel calorieën in zitten. En dat dus niet de breedte van een dieet wat nodig is... om gezond, gezond gevoed te worden, afwezig is. Ja. Ja. Dus dat is uh, een, uh, iets wat, waar ze op China behoorlijk op inzetten. Want het zijn niet alleen dat men inzet op de aardappel... maar ook inzet op groenten. En uh, veel meer ook daar probeert een uh, uh, dieet te verrijken... Dat het zat al in het traditionele dieet, dat gaan ze echt niet verlaten. Nee. Dus de aardappel komt in plaats van de rijst en verder verandert er eigenlijk niet zoveel. Nee, het, het, het, een verbreding van het, van het dieet zoals we dat ook in andere delen van de wereld gekend hebben. Ja. Ik praatte dit eerst half uur met Rudy Rabbingen, emeritus hoogleraar in Wageningen... en gespecialiseerd in voedselzekerheid over aardappelen en China. China moet massaal aan de aardappelen. U bent trouwens ook actief in Afrika, hè? Dat klopt. Ja. Ja, daar gaan we zo ook over praten. Wat doet u daar? Wij uh, hebben begin deze eeuw onderkend dat overal in de wereld... er een zogenaamde groene revolutie was geweest. Ja. Een enorme productiviteitsstijging per eenheid van oppervlak. Per hectare. Mm -hmm. uh, maar dat dat afwezig was uh, in uh, Sub-Sahara-Afrika. Dat werd onderkend. Onder de Sahara eigenlijk? Uh, ja, onder ja. de Haraka. Ja. Ja. Ja. Goed, gaan we zo verder over praten. horen we alles van En ook het verband met China, want dat mm. is er wel degelijk. Uh, horen we allemaal. Na het nieuws van de NOS met Jan van de Putten. Tot zometeen. Ja. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. Mario 1 wenst u een prachtig nieuwjaar. Van alle kanten. Visite, visite, een huis vol visite. Om jo had spontaan een meegebracht. En daarna kwam Jokert.